Voetballer Dirk Kuit komt nog één keer in actie. Op 27 mei speelt hij zijn afscheidswedstrijd in de Kuip. Hij speelt dan met oud ploegenoten van Oranje, Feyenoord, Liverpool en Venerbahce. Het is een benefietwedstrijd. De opbrengst gaat naar het goede doel. Kuit nam vorig jaar na 19 seizoenen afscheid van het profvoetbal.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 AMW Verkeersinformatie, goed nieuws uit Rotterdam. De A20 is weer geopend voor het verkeer bij een Rotterdam Centrum. Komende vanuit Gouda gaat dus weer lukken. En dat betekent dat de file op de A16 ook snel kan gaan oplossen vanuit Breda tussen het Ridderkerk en het plein Rijdt het nu nog wat langzaam. Op de A12 in het oosten van het land zijn file vanwege een spoedreparatie vanuit Duitsland naar Arnhem tussen Kloppend Oudijk en Duiven 5 tot 10 minuten vertraging.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 Goedenavond, fijn dat u luistert. We zijn vanavond bij The Passion in de Amsterdamse Bijlmer. Bart Breentjes zit hier aan tafel. Hij reed in Zuid-Afrika een van de zwaarste mountainbike-wedstrijden ter wereld. David May is er ook. Hij onderwierp op het muziekfestival Lowlands tientallen bezo bezoekers aan een bizar experiment. Hij liet ze met een speciale helm een bovennatuurlijke ervaring krijgen. Hij is hier ook en de helm heeft hij ook bij zich. Ja, David May, u bent als uh, neurowetenschapper ook geïnteresseerd in wat er het hoofd van topsporters gebeurt, geloof ik, hè? Ja, zeker. Uh, ik heb een, uh, we gaan een even je microfoon aanzetten, de... David. Ja. Oh, ja, hij staat aan nu. Nee, het lag niet in jou. Oh. Nu, nu ben je weer te horen. Uh, ja, ik ben zeker geïnteresseerd in topsporters en in gedrag uh, in het algemeen. Ik heb een bedrijf opgericht genaamd uh, Neuro Habits. Meteen even een beetje reclame Ja, maken. hebben we dat meteen ook gehad. <laughs> <Ja>. <laughs> uh, waarmee me mensen helpen hun gedrag te veranderen op een wetenschappelijk onderbouwde manier. En dat geldt ook voor sporters? Uh, nou, Ik heb niet sporters die ik nu momenteel begeleid, maar dat zou zomaar kunnen. Het gaat over gewoontevorming. Ik had het er net al met Bart over. Hè? Als je uh, Op een gegeven moment uh, is het het best bij sporten... om ergens een gewoonte van te maken. Hè? Zodat je er niet meer over hoeft na te denken. Dus is gewoon vaak herhalen en uh, als het goed gaat belonen. Ja, want Bart, je moet behoorlijk gestoord zijn... wil je echt topsporter worden, geloof ik, hè? Nou weet ik niet, uh, ja, we hadden het er net inderdaad over, is het nou een motivatie die je hebt of is het een gewoonte wat je doet en, uh, ja, Of je gestopt moet zijn, weet ik niet, ik denk wel dat je een bepaalde drive moet hebben om iets te willen bereiken Ja en jij gaat echt uh, jij, jij, jij maakt heel zware dingen mee, je bent Olympisch kampioen, hè, mountainbike uh, Dat ben je namelijk voor je hele leven, je hebt een keer brons gehaald En je hebt nu zo'n zware wedstrijd dan gehad uh, uh, Wat doet dat met je brein? Is dat dan op nul? Of denk ja, je dan op Ja, het schijnt uh, heel veel uit als je zo'n wedstrijd rijdt. Uh, je bent gewoon een week lang uh, ja, niet op de wereld eigenlijk. Je zit puur in dat kleine kokonnetje en dat is de Keep epic. Ja. En zo heet die wedstrijd. Ja, zo heet die wedstrijd. En op zich is dat een heel, heel lekker gevoel eigenlijk. Soms ga je een stukje losfietsen, kom je door, door het dorpje, door het centrum... dat je beseft van, hey, er is nog meer op de wereld gaande... als alleen maar uh, fietsen, slapen en eten. Want ook in je hoofd ben je helemaal daar. Je denkt niet, hoe zou het in Nederland zijn, hoe nou, zou het met de familie zijn? Nee, nou, wel met, met familie natuurlijk, met mijn vrouw en met kinderen... Maar het interesseert me totaal niet wat er voor nieuws op de wereld... wat dan ook gebeurt. Nee, Oké, okay, dat, dat, dat, dat gaat allemaal langs je heen. Ja, de mensen van wie je houdt, die hou je nog dit bij. Maar alles wat er buiten valt, is weg. Ja, ja, ja. en op okay. zich is dat een, uh, is wel een prettige ervaring. Maar behalve als die wedstrijd dan weer afgelopen is... dan sta je weer <lacht> in de werkelijkheid. Dan moet je weer even uh, switchen. Ja, dan moet je weer even, even landen. Zometeen gaan we uitgebreid verder praten met David. Je zegt zeg even, je hebt een helm mee. We dachten van nou, daar gaan we iets zien, hè? Tijdens <laughs> niks. Nee, ik zei wel aan, aan, aan de telefoon met de redactie. Het is een omgebouwde uh, skatehelm. En de vorige keer hadden we een scooterhelm. Dus deze van ik er nog wat. Ja, techn ja. uitzien door de metallic kleur. Ja. Maar t, uh, ja. Als je er even heel grondig naar gaat kijken... dan besef je wel van, hé, hey, dit is, ja. dit is daar, misschien wel een placebo onderzoekje Wat daar ja. mensen zijn niet <laughs> Nou goed, zo meteen gaan we uitgebreid met jullie erover praten. Ja, we gaan weer even naar de Bijlmer... waar de Passion plaatsvindt vanavond. Verslaggever Reinoud Meijer. Het verhaal is natuurlijk bekend. Is de uitvoering toch weer anders dan andere jaren? Anders dan andere jaren. Ja, geen jaar is, het, is hetzelfde, maar het klinkt nog steeds als een klok. Ik zal even vertellen wat ik de afgelopen 20 minuten naar heb, heb zitten kijken. Nou ja, ietsje langer al inmiddels. Um, om te beginnen een liedje gezongen door Jezus en Maria. Volgens mij kun je dat zien als een titelnummer. Want ik hoorde het refrein terugkomen, ik zie jou. Dat is het thema natuurlijk van deze Passion. Oftewel, omkijken naar elkaar... Um, ik heb Glennis Grace gezien. Zij speelt natuurlijk uh, Maria. Um, ik mis je zo graag, zong zij, van Claudia de Brij. Ik hoorde mevrouw zeggen... Ja, ik vind ook, normaal gesproken een vreselijk nummer... maar deze uitvoering vind ik schitterend. en uh, Ze zong zelfs een stukje mee, dus dat is uh, gunstig. Nou, laten we dansen, hoorde ik zojuist van Diggy Dex en uh, Paul de Munnik. Mooi nummer overigens. Um, dat weet ik wel van... Uh, van, van een mevrouw ook. Ze zei, ja, ik, ik luister altijd 100% NL, dus ik, ik ken al deze nummers. Dus af en toe moet ik ook even bij haar buurt, omdat ik het, buurt, omdat ik het antwoord schuldig moet, moet blijven. Maar ze drukte oh. me hard dat het ook een fantastisch liedje is en dat deze uitvoering schitterend was. En dan straks werken we toe, het duurt nog eventjes hoor, maar naar de grote finale met Brainpower, de rapper. Nou, ik sprak hem al eventjes vlak voordat hij het podium op moest. Ja, het is uh, heel bijzonder, het is heel bijzonder. Veel voorbereid en uh, alles moet samenvallen. Het is natuurlijk, je bent een schakel in een groot geheel. En uh, iedereen moet zijn of haar taak zo goed mogelijk vervullen. Dus daar zijn we allemaal op gefocust. Het is vooral focus bij mij. Wat is het precies voor een nummer? De finale, een triet van jean gu Macroy. Tommy Christian en uh, ik doe daar ook aan mee. En dat is eigenlijk bijna de conclusie van het stuk. een van de laatste nummers. Dit uh, moment is het om te doen hè? Zeker weten. Zet hem op man. Dankjewel. Gaan de zenuwen door je leven of valt het mee? Zometeen wel. Als jij een vragen blijft stellen wel. Okay. <laughs> ik uh, trek me terug. <laughs> ik uh, trek me terug. Nou, dat heb ik dus ook maar gedaan, hectisch momentje, zo vlak voordat hij het podium op moest, kan ik me ook wat bij voorstellen. Nou, ik vertelde dus zo net al even over, Glennis Grace, de grote ster die hier zingt, een uh, geweldige stem, Maria speelt zij dus, en uh, zij zong dus het liedje van Claudia de Brey, ik mis je zo graag. Laten we even een stukje luisteren. Ik mis je zo graag. Een nummer van Claudia de Brij, dat ze ook samen zong met Waylon. In de passion gezongen door Maria, die vervoelt dat ze haar zoon Jezus gaat verliezen. We gaan verder praten over mountainbiken met de man die al een schitterende carrière achter de rug heeft. Bart Prentjes is 49 jaar. De mountainbiker is vooral bekend van de Olympische Spelen van 1996 in Atlanta. Wat is het een prachtig gezicht, Bart Brentjes, door die haar van mensen. Een tien rijen dik staan ze daar, 41.000 mensen zijn zegentocht. Hier op weg naar de finish is begonnen voor de man die op 10 oktober 1968 werd geboren. En dan komt hij uit het zadel en dan gaan de armen hier ook van de Nederlanders omhoog. En kijk, maar hij naar zijn hoofd en dan denkt hij, het is niet waar. Jawel, Bart Brentjes, het is wel waar. Het is wel waar. En dat heeft hij allemaal te danken aan Petra, dat heeft hij allemaal te danken aan Gertjan jan Ternissen. En dat heeft hij aan zichzelf te danken. Brentjes was allesbehalve een eendagsvlieg. Hij werd tien keer Nederlands kampioen. En acht jaar na zijn gouden plak in Atlanta... belandde hij in Athene opnieuw op het Olympisch podium. Hij is meegegroeid met de nieuwe generatie. Grootsportman Bart Brentjes. Brons voor hem nu. In 2008 zette Brentjes een punt achter zijn topsportcarrière. Maar van een mountainbike heeft hij nog lang geen afscheid genomen. Nee, want afgelopen week bijvoorbeeld reed Bart Brentjes... De Cape Epic in Zuid-Afrika. Dat is dus een van de zwaarste duo mountainbike-wedstrijden ter wereld. En nogmaals, welkom uh, Bart hier aan tafel. Ben je alweer helemaal uh, normaal aan het functioneren? Want je vertelde net al dat je in een soort koker zit een week lang. Uh, dat is mentaal, maar dat is dus ook fysiek, waarin je heel diep gaat. Ja, zeker dat. Ja, helemaal hersteld, uh, nog niet helemaal. Ik, ik ben nog steeds aan het hoesten. Het was uh, behoorlijk droog daar, heel erg stoffig. En uh, ja, dus een aanslag op je lichaam ook ja. wel uh, zo'n week uh, afzien. Uh, dus, uh, maar ook mentaal ja, is het ook zoiets van... Ja, ja, even weer uh, terug in de maatschappij ja, Vertel eens iets meer over, want ik, ik kende de naam niet. De, de wedstrijd niet. Cape Epic. Uh, ik zei net al, een duo mountainbike wedstrijd. Hoe zit het in elkaar? Ja, je, je rijdt eigenlijk met een partner. Dus je start met z'n tweeën. Uh, je moet ook met z'n tweeën finishen. De maximale tijd is twee minuten die je uit elkaar mag liggen. Okay. In principe rij je dus gewoon de hele tijd bij elkaar. Maar ook eigenlijk na de wedstrijd zit je nog steeds bij elkaar. Dus je, je bent acht dagen lang, dus een week lang... 24 uur per dag met je partner eigenlijk... bezig. En, uh, dan moet je het goed kunnen vinden met elkaar. Dan moet je goed met elkaar kunnen vinden. Ja, want uh, ja, je komt... Ja, je put je lichaam uit, je mentaal... kom je toch wel op een, op een randje te leven eigenlijk. En uh, ja, je wordt heel uh, kwetsbaar... heel geïrriteerd vaak en... Uh, je moet veel van elkaar kunnen verdragen, veel van elkaar over hebben. Maar je moet ook elkaar ook door de slechte en de moeilijke momenten heen trekken. Want je bent echt met z'n tweeën, je zit niet in een peloton... met heel veel andere mensen om je heen? wel, toch wel. Jawel, jawel. Oh, Zeker okay. bij de start is het vaak heel moeilijk. Want dan, dan ben je je partner kwijt. Dus je moet eigenlijk heel goed op elkaar ingespeeld zijn. Dat je ook goed bij elkaar kunt blijven of elkaar kunt vertrouwen... waar, waar, je, waar de anderen zit en uh, ja, De ene wil soms liever voorop rijden. De andere liever in het wiel rijden. En vooral als je een groot peloton hebt bij de start. Uh, dan, dan, ja, je start gewoon met een groep van 500 uh, man. Of zoveel? 500? Cool. Ja, het totale peloton is 1200 deelnemers. En er wordt steeds in groepen gestart eigenlijk. Okay. En ja, soms bij elkaar het, ja, eventjes kwijt. En zeker als je lange technische afdalingen hebt... Ja, dan moet je echt op elkaar kunnen vertrouwen... van dat je ook niet lekker niet valt en zo. En, en samen met een partner ja, je moet rijden. ook kunnen vertrouwen, dat kan niet. Als jij voorop rijdt en hij krijgt achter een lekker band... dan kan je wel vertrouwen ja, dat hij geen lekker band ja, krijgt maar ja, dan krijgt hij wel, ja. lijkt me. Nou, dat is ook wel zo, maar daar, daar zit ook wel een bepaalde tactiek in... Uh, ja. Ik rijd altijd met een partner die een heel stuk lichter is dan mijzelf. Die bijna nooit lekker rijdt. Dus hij is bijna verplicht voor mij. Met die rijden? Met Abrao Acevedo. Dat is een Braziliaan. Oh, ik denk dat ze Spanjaard namelijk. Ja, inderdaad. Het is volgens mij ook een wegwielrenner geweest uit Spanje. Acevedo. Maar het is een Braziliaan. dezelfde leeftijd als ik heb. We rijden al vijf jaar samen. En ook Brazil rijdt. dus ook een soort vergelijkbare wedstrijd als de KPP. We hebben al meer dan honderd uh, wedstrijddagen met elkaar uh, ja. doorgemaakt. Jij rijdt voorop, hij rijdt erachter. En als er iemand een lekke band krijgt, ben jij het. En ja. dan uh, haalt hij je bij en ja. er is niks aan de hand. Ja, krijg je, dan krijg zo, je weer een bandje van zo, hem. Zo gauw. Jou, tegenwoordig uh, werk je met pluggen, dus binnenbanden... Uh, dat is er eigenlijk niet meer bij. Maar het is wel, dat is een beetje de tactiek. Uh, uh, hij en moet, kan je elkaar bellen? Uh, heb je telefoon? Je mag wel een telefoon meenemen, maar... Uh, ja, dat, dat, dat doen wij niet. Maar je wel, te, hij, een, hij kan ook le hij kan lekker rijden als hij een minuut achter je zit. Ja, dat, dat zou ook kunnen. Ja. Hoe kom je erachter? Ja, je hebt wel weer andere wielrenners om je heen rijden. Wat je zegt als je in een peloton rijdt. En die geven wel vaker weer een seintje van... luister eens, je, je collega heeft lekker gehad. Dat hij zijn geen concurrenten? Jawel, maar... Ja, ja je, je helpt elkaar ook Toch. wel. Uh, ja, ja, op, zeker op, op dat soort momenten. En, en jij bent 49, wat doe je dan met de toppers mee? Of ben je dan zo'n mastercategorie? We zitten in de of? master's 40 plus categorie. Ja. Ja, ja. De elite heren die starten vijf minuten voor ons. En die rijden nog wel ietsjes harder. Ja. Dus ja? Wat, wat ik zeg, in 2008 is mijn sportieve carrière gestopt... En als mensen me vragen, ja, bijna, je bent nog steeds actief. Ja, actief ben ik wel, maar ik voel me geen, uh, geen, geen topsporter meer. Nee. Nee, maar nee. ik doe het wel heel graag. Je voelt je geen topsporter meer. Maar als je zo'n wedstrijd nee, nee. doet, dat is toch bijna topsport of niet? Ja, dat is ook wel topsport. Ook al ben je, als je, je ziet... dan niet meer, ja, je bent wat ouder. Het is logisch dat je wat minder hard gaat. Ja, ja, dat is ook zo. Maar je ziet ook heel veel wegwielrenners. Uh, die, uh, ja, bijvoorbeeld dit uh, jaar ook weer Hinke met van der Velde. Die vroeger ja. US Postal team mijn begreep Vorig jaar was Hinke met Cadel Evans. Die doen ook mee in dit soort wedstrijden. Die trekken ook al veel media aandacht met zich mee. En, en die proberen toch ook graag te, te willen winnen. En vorig jaar won Evans met Hinkepi. Maar dit jaar uh, met Van der ja. Velde kwamen ze er niet aan te pas. Ja, nee, wil bijna een slechte opmerking maken. Maar Hoe, maar niets, hoeveel he? kilometer is het? Uh, een, een bijna 700 kilometer in acht dagen met uh, 16.000 hoogtemeters. Dus gemiddeld 2000 hoogtemeters per dag. Het is dus bijna 100 kilometer per dag ook. Ja. En dan niet op een rechte weg, maar nee, gewoon voortdurend niet. op en neer. Op en neer. Ja, een gemiddelde snelheid van 22 kilometer per uur moet je vaak rekenen. Een uur, een half uur, vijf uur per uh, dag. precies zoiets. Daar ja, ja. ben je wel bezig. Start is dus om zeven uur s ochtends. Dus je moet om kwart voor vijf opstaan. Ontbijten klaarmaken, zeven uur start. En dan ben je net rond de middag uh, meestal gefinished. ja En het is geen wedstrijd op de dag zelf... in de zin van dat je moet proberen als eerste binnen te komen. Het gaat allemaal op tijd, of niet? Jawel, jawel. ja, ja, ja het is start, een start met z'n om zeven uur en dan is we bij de, de finishers. Ja, en wie wil eerst de eerste aan de finishers? Oh, man. Ja. We, en, hoe, hoe, hoe, hoe, hoe is het gegaan, eigenlijk? Want we hebben uh, het over deelnemen, maar... Uh, tweede bij de Masters, ja. En uh, twee dagen leiderstrui gehad, één etappe gewonnen... En net de laatste twee dagen, toen werden we weer ingehaald. Oh. Ja, het was een spannende strijd. Goede strijd. Uh, ook genoten gewoon van het, toch wel het, uh, het stukje topsport. Tweede van de 500 ben je geworden? Van de 1200. Deelnemers de van de 600 teams, ja. Van de 600 teams. Dat is heel goed. Ja, ja, ja, nou, ja maar, maar tweede in de masters-categorie. Dus, uh, Vinden wij ja. nog heel goed. Ja, bij de oude ja. mannen ja. zeg maar. Bij, met uh, uh, in het uh, general classification waren we 27ste. Dus met de elite heren samen. Dus je, 7... hebt, je hebt ook wat elite renners te pakken genomen. Ja, jawel, jawel, die houden ja. we ook vaak genoeg bij. Ja. Ja. Sport, train je nog net zoveel als in de tijd dat je... Nee, nee, nee. nee, nee echt daarom, veel minder, ja? Nee, kijk, als Olympische, met, met, een, met een Olympische ambitie train je vaak 15, 20 uur per week... En nou, als ik nou de helft doe, dan is het al veel. Dus dat als je, als je dubbele zou trainen, zou je wel de top 10 kunnen rijden, misschien nog. Ja, misschien de leeftijd die gaat je wel tegenstaan. staan. Daar dat, dat, dat ontkom je niet aan. Dat merk ik zelf ook. Wij zijn nou de oude 40ers, en ik. abrau was de 40 en ik. Ja. En nu komen de jonge veertigers... die ook gewonnen hebben. Een, een team met die waren 40 en 41. Ja. Dat scheelt wel een beetje. Dat scheelt eigenlijk. Je fiets, namelijk inderdaad, niet alleen. Je bent ook teammanager van, let op, het CST Sand American Eagle MTB Racing Team. Zeg dat nog eens. Komt ie. CST Sand American Eagle MTB Racing Team. Dat is helemaal goed. Klopt helemaal. Wat voor team is dat? Het is het beste mountainbike team van de wereld. Wij staan staan eerste sinds vorig jaar oktober. En dat is mannen en vrouwen? Ja, we hebben drie dames in het team. Vijf. Ja, vijf heren. Zeven nationaliteiten. Uh, en uh, we richten ons op de Olympische Spelen. De cross-country dus eigenlijk. En dat gaat heel goed. De cross-country, dus, dat is echt... Uh, uh, Olympische discipline. O, het op en neer, hè? Ja, wat ja, Mathieu van der Poel... Uh, ja, waar hij zich nu ook op toe gaat leggen, eigenlijk. En veldrijder. De, de veldrijder. De veldrijder die, dus, die zich gaat toeleggen op de mountainbiken, ja. En, en, en uh, je bent daar teammanager. Wat doe je dan? Zorgen dat ze zich happy voelen allemaal? Uh, onder andere, maar ik zorg ook dat de financiën binnenkomen. Dus contact houden, dat de sponsoren binnenkomen. Met al die namen dat... die we net noemden. Ja, CST is een. is <laughs> <Ja. laughs> ja. onbekende. Ja, ja. meneer ja. dus, uh, ja. Nee, inderdaad, uh, dat is mijn taak: uh, renners vastleggen. Maar ook, ja, uh, dus. Uh, ja, de, de sponsoren tevreden stellen met, met uh, de uitslagen die we met, uh, met de rijders gaan rennen. En in dat licht is natuurlijk uh, Mathieu van der Poel een enorm uithangbord. Want het is natuurlijk de beste uh, veldrijder die we hebben. Hij wordt alleen geen beeldkampioen, maar het is wel de beste. Ja, vind ik wel ook. Ja, ja, toch? En uh, <laughs> dat die zich met mountainbike gaat bezighouden... dat is heel goed voor, voor jouw team natuurlijk, maar vooral ook voor de sport. Ja, voor de sport zeker. En als team zijn, kunnen we er wel van profiteren. Ja. Hij zal een hele hoop media-aandacht met zich mee trekken... En uh, dat is alleen maar goed. Voor de sporters is dat goed. En uh, als hij de ambitie uitspreekt om een medaille te willen winnen in Tokio, dat doen wij als team zijnde ook. We hebben Anne Tauber bij de dames, ook een Nederlandse, die de, de Weissensee bijvoorbeeld won met de schaatsen. Ja. En al derde werd in de eerste wereldbeker dit jaar. Ook gewoon een kandidaat voor een uh, medaille op de Olympische Spelen in Tokio. Maar het feit dat Van der Poel dat gaat doen, betekent dat dat hij dat echt nog niet naar de weg komt? Of kan het even goed uh, volgens, mij is het niet, dat te nee, volgens mij kiest hij echt voor het mountainbiken tot en met 2020 in combinatie met het veldrijden. Ja. Want ja. Dan wat dan geeft als... het verschil is voor de, voor de mensen thuis die het niet weten? Wat is nou echt het verschil tussen veldrijden en mountainbike? Uh, veldrijden is eigenlijk een wintersport uh, op een, uh, en die wedstrijden duurt een uur. Ja. Mountainbiken duurt anderhalf uur. Is een hele internationale sport met veel meer hoogteverschil, technische afdalingen, steile beklimmingen. Qua fiets is het bijna vergelijkbaar. Een, een saiklacrossfiets heeft een kromstuur. Ja. En een mountainbike rechtsstuur. Maar verder is, zijn die fietsen bijna eender? Um, de bandenbreedte is wel bepalend voor uh, de, ja, de, de type sport die je doet. Volgens mij veldrijden is niet, 34 niet... maximaal breed. Okay. En bij ons is het uh, minimaal. Volgens mij, weet ik niet, 34 is minimaal, denk ik. En jij neemt er niet op je rug, hè? Bij ons, nee, bij ons zijn de fietsen niet gemaakt om uh, meer op de rug te ja. dragen. en uh, ja, Ook de technische afdalingen in veltritfiets zouden op een cross-country parcours binnen ronde sneuvelen. Bij ons heb je vol, volgeveerde fietsen, dus achtervering, ja. voorvering, vele dikkere banden, stevigere banden. De fiets is ook wel iets zwaarder, maar ja, veel robuuster gebouwd. Ja. Zijn we goed in mountainbiken? Nu weer wel, ja als Mathieu van der Poel, uh, die werd vierde in de eerste wereldbeker... Anne Touwen werd derde eerste wereldbeker... nou, dan ga je, doe je gewoon mee met de beste van de wereld. Ja, terwijl, okay. en hij heeft zich er nog niet vol op gestort. Nou, vorig jaar werd hij ook een keer tweede in Alpstad... een ja. keer zesde in de wereldbeker in, uh, in Andorra. Hij heeft er al uh, lichtjes aan geproefd... en hij, uh, het smaakt naar meer. En dat heeft hij ook uh, gezegd dat je dat zo gaat doen. En misschien kan hij hier wel wereldkampioen worden. Hij is dat wel een keer is hij zes zes toe in staat, ja. Dat moet ook voor hemzelf, dat hij denkt van nou ja, als het dan bij het veldrijden niet lukt, dan ga ik het hier maar proberen. Het ja, zou voor de sport dat... goed zijn denk ik, of Ja, niet? ik denk dat het bij mountainbike nog moeilijker is voor hem als bij het uh, oh? veldrijden. Omdat? Ja, mountainbike is, is een, echt een vele internationale sport. De concurrentie brede, de is groter. Ja, de concurrentie is veel groter. En in Nederland is het een kleinere sport? Qua topsport wel, qua brede sport is het heel groot. Oké. Okay. Ja, ja. Heel veel mountainbike-routes worden er tegenwoordig gebouwd. Ja, dus, zijn. Heel veel mensen die eigenlijk van de mountainbike genieten op zondagochtend of in het weekend. Wat dat betreft is het gek hè? Dat, uh, dat het nog niet zo'n grote sport is. Want inderdaad, als je zondagochtend in het bos gaat kijken... Ja, er wordt gigantisch veel mountainbike. Ja. Heel veel, heel veel mensen. En ook zo'n wedstrijd als een Cape ja dat willen heel veel mensen heel graag een keer doen. Ja, um, nou ja, uh, dat, dat wordt het doel hè? met jouw team. Zo meteen in Tokio, ja. met ja. Mathieu. Nou, moet je ze niet bij ons in het team? Laat ik dat even duidelijk stellen. Dat oh, dacht ik even. Nee, nee, nee, nee. was het maar waar. Dat had ik heel graag gehad. Nee, de, die rijdt uh, voor Correndon, uh, team. En, uh, maar Anne Tauber wel. En ja. die ook in staat is om een Olympische medaille te halen. Ja, dus als een van beiden de komende jaren een keer de beste wordt, dan gaat die sport enorm. Nou, zeker Dan Komt ja. die zeker weer in beeld. Ja. Ja. Goed. Gaan we afwachten met jou. 11-2, 9-1 of 10-0, het zijn toch niet echt de uitslagen die je verwacht bij hockey. Maar in de Euro Hockey League kan dat gewoon. Dit paasweekend zijn de Rotterdam de achtste en de kwartfinales. En die grote uitslagen komen door een nieuwe puntentelling. Een velddoelpunt telt namelijk voor 2, net als een doelpunt uit een strafbal. Maar een rake strafcorner telt dan maar weer voor 1. U hoort Michel van der Heuvel, de coach van Bloemendaal. die meedoet dit weekend aan de EHL over die puntentelling. En als eerste Hans-Erik Tuits. hij is de voorzitter van de EHL. De EHL heeft een historie van nieuwe regels in te voeren bij, uh, bij het hockey. We willen het hockey zo aantrekkelijk mogelijk maken. We willen het hockey groeien, dat er meer mensen blijven kijken. En we dachten van: ja, een velddoel komt, we hebben zulke goede atleten op het veld staan. laten we het velddoelpunt belonen met twee punten. en de strafcorner met één punt. Want uh, de EHL vond, uh, zoals het nu is, uh, hockey is dan weer toe aan verfrissing, vernieuwing. Het moet anders, sneller, mooier. Ik denk dat je altijd moet innoveren als sport. En de EHL wordt bekeken over de hele wereld. Meer dan 70 landen kijken zo meteen dit weekend uh, naar de EHL. Ja, en die willen het beste hockey zien en we willen het beste uit de atleten halen.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 Nou, ik denk dat uh, hockey aardig aangepast is uh, om het aantrekkelijker te maken qua regelgeving. We praten over uh, off is weg, de zelfpas. Dat maakt de, de sport sneller, uh, mooier en dynamischer. Ik vind de uh, strafkoning de identiteit van uh, de hockeysport en die vind ik ook gewoon uh, net zoveel waard als een velddoelpunt. Ja, we hebben in Barcelona in de, de eerste ronde hebben we dit geprobeerd. En je ziet dat uh, er meer open werd gespeeld. Het is uh, leuker om te zien. De spanning is ook terug, want als je 1-0 voor staat aan het einde... en je krijgt een veldoep tegen in een, uh, een knock-out systeem zoals we hier hebben... dan lig je er in één keer uit. Dus je zag meer spanning. Ja, en dat we, daar houden mensen van en daar komen de mensen voor. Ja, we spelen uh, de eerste ronde tegen Wimbledon. Uh, we winnen die wedstrijd met 4-0. En die wedstrijd was tot de laatste seconde spannend. En uh, leg dan maar eens uit met een score van 4-0. Want je staat 2-0 voor. Uiteindelijk maak je nog een veldkool 4-0 uh, voor. Uh, het is, het is, de, de puntentelling maakt het weer, uh, weer erg uh, onduidelijk, vind ik, uh, voor onze sport. We zijn altijd tegengeleiden als je nieuwe regels maakt. We willen het hele seizoen afmaken. We hebben de top 16 clubs van Europa hebben we hier. Ik denk dat deze vier dagen zullen we weer nieuwe dingen zien. We zullen weer nieuwe dingen leren. Bij de finale, na de finale gaan we evalueren om te kijken of dit een goede beslissing is geweest. Ik verwacht niet dat uh, deze scoretelling in, in Tokio zal gebruikt worden door de nationale teams. Ik vind het ook een beetje jammer dat uh, het belangrijkste Europese platform... uiteindelijk voor, uh, als kweekvijver gebruikt wordt. En Het gaat ook om een Europese team. En uh, we spelen het hele jaar met andere regels. Daar bereiden we ons op voor, daar trainen we op. En nu moet ik voor één weekend weer andere, andere tactieken gaan bedenken. voor een evenement, voor een toernooi. En dat is gewoon een Europa Cup. Dus dat, uh, ja, ik ben er niet blij mee. Ja, dat zei Michel van de Heuvel, de coach van Bloemendaal. Vanaf morgen, ruim aandacht trouwens. Voor de Euro Hockey League op televisie, radio en internet bij de NOS. Ja, het is bijna half tien. We gaan zometeen na half tien praten met uh, David mee over de godhelm. Als u wilt weten wat dat is, blijf dan vooral luisteren. <laughs> we gaan eerst naar het NOS van NPO half tien. NPO Radio 1. Met Lotte Levin. Volgens de VS is er geen rechtvaardiging voor het besluit van Rusland om 150 diplomaten uit verschillende landen weg te sturen. Rusland doet dat als vergelding nadat verschillende landen hadden aangekondigd Russische diplomaten uit te zetten. Dat heeft allemaal te maken met de zenuwgasaanval op dubbelspion Skripal in Engeland. De VS zegt dat Rusland geen slachtoffer is en denkt na over nieuwe maatregelen.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 En PvdA-politica Lutz Jacobi wordt een nieuwe directeur van de Waddenvereniging. Ze was eerder lid van de Tweede Kamer. Ze maakte zich toen al hard voor de Wadden. Jacobi kreeg landelijke bekendheid door haar poging om partijvoorzitter te worden. Op dit moment is ze gemeenteraadslid in Leeuwarden... en op 1 mei begint ze aan haar nieuwe baan. Langs de lijn en opstreken... Ja, bovennatuurlijke ervaringen spreken altijd tot de verbeelding. Juist in een tijd van Pasen, waarin zelfs de meest verstokte atheïsten... soms iets goddelijks ervaren, tijdens bijvoorbeeld een uitvoering... van de Matthäus Persio, of misschien wel tijdens de Passion vanavond in de Bijlmer. Bestaan die bovennatuurlijke ervaringen echt, of zijn ze het product van ons brein? Een voorgelovige, misschien wat ongemakkelijke vraag... die David May, neurowetenschapper, zichzelf stelde. Hij zocht het antwoord op een onverwachte plek, muziekfestival Lowlands. Ja David, jij ging op zoek naar uh, goddelijke ervaringen voor jouw promotieonderzoek. Ging je nou op zoek naar de vraag of God in ons hoofd zit... of dat een product is van onze hersenen of was het toch een andere vraag? Uh, nee hoor, we waren vooral geïnteresseerd of de effectiviteit van onze placebo-brainstimulatie... verhoogd kon worden door middel van alcoholconsumptie. Oké, dat is een de heel de... andere vraag. Ja, dus we wisten al eigenlijk dat onze placebo-brainstimulatie in het lab... Uh, Placebo-brainstimulatie, st dat, dat Ja, dus we, dus we vertellen dat het brein uh, gestimuleerd wordt. Maar dat doen we in feite niet. Dus er zitten allemaal elektriciteitsdraadjes aan de helm. Ja, dan helm komt heb je helemaal... bij, hè? dus uh, heb straks al even ja. over verteld. we nog één keer beschrijven hoe die eruit ziet voor de mensen die net zijn ingeschakeld? Um, het is een metallic skatehelm. Hij ziet er heel fancy uit, er lopen draadjes uit. En het, de draadjes die, uh, komen, gaan naar een ADC-box met allemaal lichtjes en lampjes en toeter en bellen. Mensen zitten vast aan fysiologische maten. Dus uh, hun hartslag wordt gemeten, hun fysiologische huidgele huidgeleiding wordt gemeten. Het ziet er allemaal heel medisch uit. Ja, die kregen ze op op Lowlands, heel veel een groep mensen? Ja, ja sowieso op. dus eerst in het lab en later dus op Lowlands. Ja, dus we hebben het ja. eerst in het lab getest. Hè, en uh, toen kwamen we er eigenlijk al achter dat mensen die hoog scoren op spiritualiteit, dus die zelf zeggen gelovig te zijn, dat die veel ja, vatbaarder zijn voor de, uh, uh, de, de placebo-breinstimulatie. En toen wilden we vervolgens weten... Zo van, nou, zou het misschien mogelijk zijn als je door middel van eh, alcoholconsumptie of dan de effectiviteit van de helm een beetje opgeschroefd kan worden? Dat wilden we eigenlijk in Lowlands onderzoeken. Of je geloviger wordt van alcohol? Uh, nou, oh. of je <laughs> meer open staat voor de bovennatuurlijke ervaringen. Oké. Okay. Ja. En? Uh, dat vonden wij niet... Uh, nee, dat vonden we helaas niet. Uh, we vonden wel opnieuw weer dat mensen die uh, spiritueler zijn, dat die uh, ja, vatbaarder zijn voor de, voor, de, uh, voor de manipulatie. Dat mensen die hoger scoren op suggestibiliteit er vatbaarder voor zijn. Um, maar dat effect van alcohol vonden we niet. Maar daar moet ik wel de kanttekening bij maken... dat mensen ook vaak niet zo heel veel alcohol durfden te consumeren... voordat ze aan ons onderzoekje meededen. De dus het zag er allemaal heel medisch uit. En de eerste vraag die ze, die ze stelden was vaak van... oh, mag je dit wel doen als je uh, alcohol genuttigd ja, hebt? Ja, juist, zei je toen. Uh, dat ja, wilden we dus niet zeggen. <laughs> Oké, okay, omdat dat invloed kan hebben op We hebben ook nog wel enige ethiek uh, in de wetenschap. Oh, kijk zo. Ja. <laughs> en en de mensen kregen die helm op. En wat gebeurde er vervolgens? Uh, nou, dat varieerde heel erg tussen de deelnemers natuurlijk. Maar wat werd er tegen ze gezegd? Wat, wat zou er kunnen gaan gebeuren? Uh, nou, hen werd verteld dat uh, uh, het, het gedeelte van het brein wordt gestimuleerd... waar je ja, boven natuurlijk ervaringen mee kan krijgen. Dus het, uh, eigenlijk een beetje achtergrondinformatie. In de jaren tachtig was er een onderzoek van Michael Persinger... en hij uh, liet daadwerkelijk... Uh, uh, elektriciteit door de helm lopen. Dus hij wilde een soort van magnetisch veld creëren. En toen, uh, nou, later werd het onderzocht door onderzoekers uit Zweden. Die probeerden dat onderzoek te repliceren, na te bootsen. En toen vonden ze eigenlijk dat wanneer ze een hele goede controlegroep gebruikten. dat er dan eigenlijk dezelfde effecten optreden. En dat het magnetische veld wat Michael Persinger had bewerkstelligd. dat, dat ongeveer vergelijkbaar was met, met van een polshorloge. Dus ik kan je wel voorstellen dat als je een polshorloge bij je hoofd houdt. dat er dan niks. Uh, gebeurt. Dus hm. het was een placebo-effect. En wij dachten van... Hey, wij willen bovennatuurlijke ervaringen onderzoeken. Kunnen we misschien dan... Uh, iedereen vertellen dat... He, dat dit een, een, een werkende helm is. Ja, dan je die helm en je had, uh, dan zet je op een stoel neer of zo, denk ik, kan je voorstellen. Of ja. dan ga je ze laten liggen met, met, met een blinddoek voor? Of? Um, ja, dus uh, in het lab was het zo dat mensen, dus eerst een filmpje te zien kregen over het werk van Michael Persinger. He, dus waar uh, die onderzoeker dus echt vertelt dat het, dat het werkt. Um, en vervolgens kregen ze een stukje tekst te lezen. Um, wij liepen met labjassen aan. We leidden ze langs de fmri scanner uh, We vertelden dat ze werden opgenomen met een camera. Uh, dat ze werden vastgemaakt aan, aan fysiologische metingen, zoals ik net al zei. Het zag er allemaal heel medisch uit. En vervolgens um, ja, uh, ja, depriveerden we ook hun zintuiglijke informatie. Dus wat dat betekent is, ze zagen niks en ze hoorden witte ruis. Ze hadden een oogkapje op... En ze luisterden naar witte reis. En we weten al dat als je dat heel lang doet, hè, deprivatie, dat mensen dan al kunnen hallucineren. Maar dat duurt heel lang. En, en hoe lang duurde dat onderzoek dan? Dit onderzoek duurde ongeveer een half uur. Oké, okay, die half uur kreeg je die, die koptelefoon op. Of een die, half die, die, die uur kreeg je oordopjes op, een ja. helm op en een oogmasker op. Ja. ja. Wat gebeurde er met de mensen? Uh, nou, dat varieerde dus heel erg. Uh, tussen de mensen, hè, zo ik zou zeggen zo'n 5% van de mensen... die krijgt echt een hele heftige ervaring. 20% van de mensen, dat is een beetje van... Nou ja, ik, voelde, ik ervaarde wat raars. En het merendeel van de mensen, die, die krijgt ook gewoon helemaal niets. Er gebeurt, je zit gewoon een half uur op een stoel en er gebeurt niks mee. Ja, ja. zeker. Die, die 5% die een heftige ervaring krijgt, wat, hoe omschrijven ze die ervaring? Als heel bijzonder. Dus um, ja, ik zou het bijna willen vergelijken met mensen die uh, uh, ja, psychedelica hebben gebruikt. Die rapporteren ook hele bijzondere ervaringen. En Dat zag je hier ook. Um, u maar jij zei u... net al dat het hallucinerend kan werken. Die, die, die witte ruis die ja. je dan hoort. Ja, zeker. Dus dat kan bij de ene natuurlijk sneller gaan dan bij de ander. Ja, klopt. Ja. Is dat het niet dan? Uh, nou, een he, zintuigelijke deprivatie, dat is een gedeelte van het verhaal. Aha. Dus de, de, de verwachtingen die wij boosten... de suggestibiliteit die erbij komt kijken... die zorgt ervoor dat de effecten sneller optreden. Want als je iemand gewoon in een kamer zet... met alleen maar zintuigelijke deprivatie... dan duurt het heel lang voordat die effecten optreden. En nu, nu door nu die verwachting versnelt. wordt het ja, ja. versneld. In mijn draaiboek ja. staat dat jij hem opzet, Jeroen. Ik wil hem best opzetten. Dat kan dat of niet? <laughs> ja, voor mij mag hij ja, hem opzetten. Uh, <laughs> ja, zintuigelijke deprivatie. Als je weet dat het placebo is. Oh, ja, je dan, weet dat het placebo, dan, uh, dan het placebo dan dat we het is. Natuurlijk. Nou, mijn nou, jongens... Ja, ja. Kan je nog iets precies beschrijven... wat die mensen dan ervoeren? Je zegt hele bijzondere ervaringen. Wat dan? Nou ja, kijk, um, een bijzondere ervaring is bijvoorbeeld... een out-of-body experience. Ja. Dus dat je zelf echt uit je lichaam ziet treden... en jezelf vanuit een andere positie in de kamer jezelf ziet zitten. Oké. Okay. We hebben een... Uh, uh, ja, Ik wil niet in te veel detail treden... dat mensen zich dan misschien kunnen herkennen... maar we hebben mensen gehad met... Oh. Uh, uh, je hebt bijvoorbeeld oorsuis... en die hebben de helm op gedaan, die waren dan vervolgens van de oorsuis af... die zo'n jaren ja. hebben gehad. Jij ja, ja, ja, heb hebt ja, oorsuis? Ja, ja, heel erg. Oh, je en doet het? Er is dat vanaf? vanaf? Nou, was, daar zou ik een woord voor doen, ja... om er vanaf te houden. Okay. <laughs> nou, kom een keertje om, langs in het lab. Om, om het, <laughs> uh, he. Je hebt me alweer af? Ja. Wat gebeurde er? Ja, nou, uh, het is natuurlijk gewoon een helm. Ik vind het schitterend dat hier uh, mensen zijn ingetrapt, want je, je, je ziet werkelijk helemaal niks. Van nee, binnen, maar, zeg maar kijk, wij laten natuurlijk mensen ook niet in die helm uh, oh, okay. uh, kijken. Dus, je werden uh, echt van achter hun opgezet zo. Ja, je wordt heel snel door de procedure geleid, zeker op Lowlands. Twee mensen die staan naast je, die bemoeien zich met je mee. Je krijgt allemaal toetsen en bellen ja. aan je geplakt. Je hebt geen seconde om na te denken eigenlijk. Nee, hey, dan ben je kijk. klaar. En dan zeg je, ja, joh, dat is allemaal nep. Of hoe ging dat? Uh, bij in het dat, in dat lab vertelden we dat wel direct, ja? hè? Uh, maar bij Lowlands niet. Want het was een enorm mediacircus, er stond een enorme rij voor onze tent... en er hoeft maar één iemand op, uh, op, op, op social media dan te zeggen van... hé, hey, dit is een, een, een nephelm, en dan is heel ons experiment verpest. Dus we hebben twee weken gewacht totdat we uh, iedereen hebben debriefd via de e-mail. Oké, okay, uh -huh. dan kreeg je een mailtje. Je denkt dat je iets bijzonders hebt bevaren. Uh, het was allemaal placebo. Ja. Ja, en dan wel iets vriendelijker natuurlijk. Ja, ik zeg het nu een <laughs> beetje zoals dit, ben je de mensen boos? Uh, nou, de meeste mensen die reageerden er heel leuk op. Uh, maar andere mensen ook niet. En, uh, maar kan ik kan me wel voorstellen. Stel je voor dat jouw favoriete bent. Uh, die is aan het optreden op Lowlands. En je, nou, je offert dat op om een bijzondere ervaring te krijgen. En je <laughs> ja, zit uh, een dan... half uur met een helm op. Je ervaart helemaal niks. <laughs> ja, ja. En je hebt ook nog eens uh, drie kwartier in de rij gestaan. Want dat, mensen stonden ervoor in de rij om... Oké, okay, ja, want onze helmen hebben we wel gezien. Helemaal. Dat hadden wij zelf heel erg onderschat. Ja. We hebben ja. zes helmen gemaakt voor de situatie. En uh, ja, we konden het eigenlijk niet zo goed aan door <lacht> mensen die ja. voor ons tentoongesteld. Maar, maar, maar wat kan je nu zeggen als je dit is dan? Uh, uh, uh... Je, je, nou, wat wat geloof, we, het geloof bijvoorbeeld. Is dat dan nou, laat we iets wat gewoon Laten we even afgaan brein. van het geloof. Want daar hebben okay. we in principe. Dit ging echt over bovennatuurlijke ervaringen. Ja, maar dat is een soort ervaringen. geloof misschien. Ja, dat is een ander soort geloof. Maar waar ik het heel mee, erg mee vergelijk. Is bijvoorbeeld de, de Pinkstergemeenschappen, gemeen, Dat soort kerken. Of dat je de heilige geest ervaart. Jullie kennen vast van die Amerikaanse... Kerken dat er dan een charismatisch leider aankomt, die legt zijn hand op iemands hoofd en diegene gaat in tongen spreken ja. of die valt flauw. Nou, ik heb zoveel ja dingen nu wel gezien in het lab dat ik wel denk: zo van oké, okay, dit zijn echt authentieke ervaringen die die mensen hè, rapporteren. Misschien bij de eerste, als je dat ziet op tv, dan denk je misschien van nou ja, was dat voor flauwkult? dat is allemaal nep. Het is bijna het, dacht jij dat ja, dat, ja, die gedachte okay. heb ik wel eens gehad. Ja, zeker als kan mensen dan ook misschien de, wel daar in Amerika, natuurlijk, dat soort dingen gebeuren daar natuurlijk wel, maar Jij zegt, jij doelt op iets anders. Jij, het... Ja, maar in Nederland gebeurt dat ook in principe. Maar ik, wat ja. ik er een beetje mee bedoel is van... we hebben nu eigenlijk met die helm een manier in handen... dat je eigenlijk heel systematisch alle factoren kan onderzoeken... die daar eigenlijk mee te maken hebben. Dus ik noemde al spiritualiteit, suggestibiliteit, um, ja absorptie, zoals wij dat noemen, dat is eigenlijk het, het een soort van inlevingsvermogen als je heel goed kan inleven of als je gevoelig bent voor uh, hypnose. Dit soort mensen die zijn heel erg ja. Ja, vatbaar om die ervaringen te krijgen. Ja. En wat, wanneer heb je aanleg voor spiritualiteit? Nou, aanleg voor spiritualiteit dat zou ik niet zeggen uh, als je gewoon en mensen die zichzelf zijn dat dan mensen die zichzelf ja, die... spiritueel noemen. Ja. ja. Oké, okay, die hebben een grotere kans dat ze iets bijzonders ervaren... als ze zo'n helm opzetten en je vertelt ze van... er gaat iets bijzonders gebeuren. Ja, en hoe wij dat verklaren is... kijk, die mensen die hebben een heel rijk uh, uh, beeld... en beeld bij spiritualiteit. Hè? Dus die... Dat zijn, ik heb heel lang op de Paranormaalbeurs gestaan... om mensen te onderzoeken. Als je dat, dan heb je al allemaal ideeën erbij... wat een bijzondere ervaring is. Dan heb je de boek overgelezen en heb je een, ja, precies, een heel goed dan beeld van... Ja, ja, dan ja en, geloof je daarin. Nou ja, dat het zou, is het toch eigenlijk? ja, het zou zomaar een herinnering kunnen zijn... Die, waarin je dan helemaal in verliest... Hè? En dat, dan, dat je dat dan toeschrijft aan de helm. Ja. Dat... Kan je iets zeggen over of uh, godservaringen toch een product zijn van ons brein? Of zeg je van, daar kan ik helemaal niks over zeggen? Um, nou ja, ik, ik zou wel zeggen dat die bijzondere ervaringen die ik net uh, uh, benoemde, zoals ja, in, in dat kerkgemeenschap, ik denk dat, dat daar hele goede redenen zijn om aan te nemen dat er psychologische factoren zijn die dat heel goed kunnen verklaren. En kan je die redenen noemen? Er zijn goede redenen om dat aan te nemen? Zeg nou ja, dat, dat zijn die factoren dus die je het noemde. Hè, van suggestibiliteit heeft ermee te maken... Um, uh, zelfgerapporteerde spiritualiteit... of je dus er zo'n goed uh, wereldbeeld hebt... van de spiritualiteit. Nou, allemaal, ik denk dat we... Ja, hoe meer we dit onderzoek gaan doen... we steeds meer factoren in kaart kunnen brengen... Nee. die er dus een klein beetje aan toe bijdragen... waarom mensen die ervaringen krijgen. Maar dan kan het nog steeds zo zijn dat er iets van buiten... bij nee. die mensen naar binnen komt, noem het God... Tuurlijk, noem het de ja, Heilige dat, Geest nee, ja. die het bewerkstelligt. Zeker. Ja, dat is dat, allemaal niet uit te sluiten. Dat is nooit uit Uitsluitend onderzoek, nee, nee zeker nee. en daarom dat ook geloof dat moet je geloven. Daar heb daar ja, je een wetenschapper, en je onderzoekt het, zeker. Nou ja, ja, dat ja, ja, <laughs> ja, <laughs> goed, goed punt, ja. Um, ja. Nee, sorry. Dat nee, geeft niet. Het geeft niet. Uh, je hebt mensen die nu uh, oh. rond uh, de, de, de Matthäus-persoon en de Passion en allerlei dingen. Hele bijzondere. Nou, misschien niet zo bijzonder als jij dat beschrijft, maar die het toch wel heel indrukwekkend vinden, terwijl ze niet gelovig zijn. Is dat een beetje hetzelfde of is dat echt iets heel anders? Um, nou, ik denk dat het wel iets anders is. Maar het kan wel weer te maken hebben dat, uh, hè, dat waar ik net over had, dat vermogen tot absorptie, dat je er helemaal ergens in kan verliezen, dat, dat hier aan toe, aan toe bijdraagt. In, het, in de literatuur ze het vaak over een feeling of al het gevoel van, uh, van, van wonder. Je misschien hebt misschien wel eens een hele hoge berg beklommen... en dat je zoveel ontzag had voor de natuur dat het voelde als een bijzondere ervaring. Nou, ik kan me voorstellen dat als jij op zo'n plein staat... met allemaal camera's om je heen en toeters en bellen... dat dat heel bijzon, als een bijzondere ervaring over kan komen. Je ja, ja. dat zo'n helm op gat, Bart. Nee, ik heb wel altijd een helm op, maar niet, eh, niet <laughs> ja. één met zo'n draadjes eraan. Toen krijg je daar een psychedelische ervaring van? <laughs> nou ja, het zag er voor mij, toen ik Mia zag liggen, wel heel uh, interessant uit. Dat ik dacht: nou. Ik zou eens willen weten wat er allemaal in zit, maar er zit gewoon niks in. En, nee. en dat is wel het... Uh... Dat is echt fantastisch ja, dus, gemaakt. Er unieke uh... hoe is dit... Ja, hoe die mensen ook zijn dan voorbereid als surprises aan het bij uh... Maar dit onderzoek kan je nu niet meer doen, want iedereen die dit gesprek gehoord heeft... denkt van ja, er zit niks in. Ja, nee, dat, dat dachten wij op het begin ook. Maar dan, ja, dan, wij leven ook een beetje in de bubbel, hè. Mensen hier <laughs> Je ja. ja, ik... ja, denkt iedereen best, luistert. maar hoeveel <laughs> mensen luisteren <laughs> naar Radio 1 nee, of de hebben Passion op? Ja, juist, daarom hebben we het ook nu gepland, Thijs. Dat is niet te veel, luisteren. Dat niemand het door heeft. Laat ze we nog, op, tenminste, uh, mijn uh, ja, supervisor Michiel van Elk... heeft het paar meegestaan. Dan heeft hij een, een, een auditieve helm en een visuele helm gemaakt. Dus dan krijg je een ander verhaaltje te horen. En dan, uh, ja, met die visuele helm dan rapporteren dus mensen de meest bizarre beelden. En met die auditieve helm horen ze allemaal stemmen. Dus, Jij ja, zit je, toch ook wel een beetje te gnifelen als je onderzoek doet? <lacht> toch? Dan zet je die helm op, dan kijk je ook eraan dat heb je... <lacht> we hebben je weer gekkies. Ehm... Um... Nou, nou, ja, ja, ik wil niet jou. Ja, je bent natuurlijk wel serieus mee bezig, maar zo af en toe moet je toch ook. Ja, zo, dat ik is normaal. Ik ook ben zegt, er wel heel serieus mee bezig, Nee, Ik wil het ab absoluut niet. Het is wel heel serieus onderzoek. En uh, ja, natuurlijk maken we er wel eens een, een, een grapje om. Maar ik kan me ook voorstellen ja. dat als je in een, in een ziekenhuis werkt, dat je ook uh, ergens een keer een grapje om maakt. Ja, Zeker. Dat relever, reta, relativeert het. Ja, maar het, het, dus, het, het is niet zo dat je, dat Dit is echt serieus in die zin dat mensen, dat je ook gelooft dat die mensen dat ervaren. Ja, wat Precies, ik net zei, ik vind, ik vind het, het bijzonderder... omdat ik er misschien eerst veel sceptischer tegenover ja. uh, stond... van dit zijn geen au authentieke ervaringen. En dat ik nu me echt realiseer van... ja, maar dit, dit is echt hoe die mensen het beleven. Zou je zelf Daar ook twijfel dat ik wil, niet meer aan. Dat wil je zelf ook nog een keer meemaken, denk ik. Moet um, jij dan nog echt aan de drugs? Uh, de, de, ja, dat kun je bereiken met <laughs> psychedelische middelen, ja. <laughs> ja Want heb je zelf wel een bovennatuurlijke ervaring gehad? Uh, heb ik zelf dus een natuurlijk, Nou ja, als je daar psychedelische middelen onder schaart wel, ja. Dan, dan wel, lost dat dan wel niet. niet. Maar nee. kijk, dan reduceer ik het ook meteen. Hè, weer van uh, ja, de stofjes in ja. mijn brein. En iemand anders ja. schrijft daar een intentione, intentioneel wezen aan Geen toe. Hij loopt ermee natuurlijk. Want hij is met alles aan het rationaliseren. Ja, dat is de keerzijde. Ja. Ja. Okay. <lacht> Dank en, dat jullie hier waren. Ja, ja graag, gedaan. graag gedaan. David ja, en Bart. We gaan nog even naar de Bijlmer. Daar is de passion aan de gang. Ja. even. Reinhard Meijer is erbij. Uh, Reinhard, hoe doet Norlie Beijer het eigenlijk? Ja, week in de studio gehad. Van de week in de studio gehad. Ja, Norley, de verteller. We kennen haar natuurlijk allemaal van het, van het journaal wat ze tot 2008 deed. Een vertrouwd huiskamergeluid. En dat brengt ze eigenlijk vanavond ook wel over, kan ik jullie vertellen. Het is een beetje een tikkeltje ingetogen. Het is heel rustig, maar gewoon vertrouwd. En ja, fijn om naar te luisteren. Dus ik word daar eigenlijk wel, wel blij van. Ja, wie kom je er allemaal tegen? Wie, wie staan er allemaal in het publiek, vraag ik me af. Nou, ik sta nu even aan de zijkant van het terrein. En wat wel uh, grappig is, ik, ik trof zojuist een 45-kilometer wagentje. Weet je wel, zo'n heel ja. klein karretje met ja. daarin twee mensen. Uh, nou, praktisch buiker op schoot. Uh, nou, ik, ik heb ze aan het begin van de avond ook al even zien staan. En ze zijn daar de hele avond nu van hun plek geweest. Zitten lekker warmpjes uh, te genieten in dat autootje. Uh, de voorkant, de neus, naar het podium geparkeerd. En lekker warmpjes in de auto te genieten van dat uh, prachtige ja. optreden... wat uh, nou ja, op zo'n 100 meter afstand van ze is. En, en, en vooral veel mensen uit de Belmer Of veel mensen juist denk je van daarbuiten? Nou, dat vind ik uh, moeilijk inschatten, hoor. De mensen die hier wat rondhangen op het plein waar ik uh, nu sta... dus net even buiten de hekken, dat zijn voornamelijk mensen uit de buurt, heb ik het uh, idee. Veel mensen in groepjes ook, uh, die elkaar lijken te kennen. En uh, ja, op het veld uh, is de grote melange, denk ik, van uh, nou ja, zo'n 15.000 tot 20.000 mensen, schat ik in. Overigens, dat moet ik wel even bijzeggen, ik vind het publiek ook een tikkie tam, hoor. Hoewel er nu wel even uh, gejuicht wordt, uh, omdat de handen van uh, Jezus de lucht ingaan... En uh, Pilatus daar volgens wat mij. over het is Barabbas, zegt. Het Barabbas volgens mij. Is Barabbas. Sorry, ik zie Barabbas die doet de handen nu uh, de lucht in. Ik moet even goed kijken hoor. Ik sta op een klein afstandje. Ja, nu is uh, Arjan Edeveen aan het woord. Dus dat heb ik toch uh, gedeeltelijk uh, goed, uh, goed gezien. Oké. Okay. Okay. Goed rijden tot later. Goed rijden, tot later. Oh, I don't know where to start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 Het find met make it on your own u hoorde het al eerder in het nieuws. Rusland zet precies net zoveel diplomaten uit als de Verenigde Staten... Groot-Brittannië en de andere EU-lidstaten hebben gedaan met de Russen. Deze actie is een reactie op de uitzetting van Russische diplomaten... naar aanleiding van de zenuwgasaanval op de Russische expions Kripal. Aan de telefoon Hubert Smet, journalist, historicus... en bovendien en vooral nu Rusland-expert. Goedenavond. Goedenavond. Ja, uh, konden we hier op wachten op, uh, op deze tegenzet van de Russen? Ja, absoluut. Dat was uh, aangekondigd en bovendien, zo gaat dat in die wereld. Uh, het is dit voor tat zoals het heet. Uh, ja. Het gaat gewoon van gelijke munt terugbetalen. Maar het zal hier niet bij blijven, denk ik. Maar oh. ik kan me ook voorstellen dat je soms het dubbele aantal mensen terughaalt, en soms de helft van het aantal mensen. Waarom precies hetzelfde aantal? Ja, dat is een beetje gebruikelijk in die wereld. Uh, en bovendien, je moet natuurlijk ook iets weg te sturen hebben. Er zijn een aantal landen aan de westerse kant, bijvoorbeeld Tsjechië... die uh, niet al te veel Russische diplomaten hebben uitgewezen... omdat ze bang zijn dat dan de Tsjechische ambassade in dit geval... in Moskou geheel wordt ontmanteld en kan worden gesloten. Uh, dat speelt een rol. Wat ook een rol speelt is dat uh, de Russen bij de vorige keer... dat ze Amerikaanse diplomaten hebben uitgezet... zichzelf in de vingers hebben gesneden hebben namelijk de Amerikanen alle Russische medewerkers van de consulaten en ambassades in Rusland ontslagen. Met als gevolg dat je tegenwoordig een half jaar moet wachten op een Amerikaans visum. Dus daar hebben vooral de Russen last van en niet de Amerikanen zelf. En daarom is ook de Russische reactie zeg maar geheel gelijk aan de Engelse Amerikaanse en andere Westerse acties. Maar in jouw eerste antwoord zei je daar zal het niet bij blijven. Nee, er zijn aanwijzingen dat uh, Rusland ook economische maatregelen zal nemen... en culturele maatregelen zal nemen. Uh, Rusland heeft al een tijd geleden de zogenaamde British Council... dat is een soort van cultureel instituut van het Verenigd Koninkrijk gesloten... Vandaag heeft Lavrov, de minister van Buitenlandse Zaken, aangekondigd. dat het consulaat in Petersburg geheel dicht gaat. Mm. Uh, en men, je kan je voorstellen dat er ook economische maatregelen genomen worden. zoals dat ook gebeurde. na de sancties rondom de annexatie van de Krim. Toen werd ineens in Nederlands voedsel werden bacteriën gevonden. Bloemen nee, waren ja, niet ja. uh, oké okay meer. Nou, dat, dat proces zal zich nu ook gaan voordoen. En we kunnen erop rekenen dat bijvoorbeeld bierbrouwers uit het Westen ineens problemen krijgen om hun bier in Rusland aan de man te brengen. Ja. Nou, nou wordt er steeds gesproken over een zenuwgasaanval... Op, op die spion, hè, die ex-spion. Uh, en, en, en nu al die reacties... Uh, is dit niet eigenlijk een beetje buitensporig? Nou, het is wel heel opmerkelijk... omdat we eigenlijk, wij burgers, wij krantenlezers... Ja. zo weinig weten wat er precies gebeurd is daar in Engeland. De Engelse regering beweert, bij hoog en belaag... zegt zonder twijfel er zeker van te zijn dat Rusland erachter zit... maar een spoor van bewijs heeft men niet gepresenteerd. Eigenlijk weten we veel meer over de, de crash met de MH17... namelijk dat die is neergeschoten door een uit Rusland aangeleverde boekraket... Ja. dan over dit incident in Salisbury. En dat betekent dat men aan beide kanten bluft. En aan de Engelse kant is die bluff tot nu toe vrij succesvol geweest. Want laten we eerlijk zijn... Niemand had verwacht, althans ik niet, twee weken geleden... dat zoveel Westerse landen mee zouden doen ja. aan die sancties tegen Rusland. Zelfs Moldavië, waar ze een pro-Russische president hebben... hebben ze besloten om een Russische diplomaat uit te zetten. Ja, want het is toch eigenlijk... Uh, ja, als je veel films kijkt, misschien komt het daardoor. Hè? Maar er wordt ook wel gezegd, hè? er is een, er is een, een, een spion uh, die, die spioneert... die gaat contra-spioneren, ja... Als ze daarachter komen, dan doen ze dat petje. beetje... Uh, uh, uh, ik wil niet bagatelliseren... maar in die wereld, je zegt ook al... in die, die wereld zijn dit soort dingen heel normaal. Dit zijn de reacties die erbij horen. Uh, hoe wordt daar dan tegenaan gekeken? Ja, in de spionnenwereld is het ook wel gebruikelijk... om als je eenmaal hebt uitgeruild... om dan de boel ook te laten rusten. Er dus zat over. Maar laten we eerlijk zijn... in Engeland is natuurlijk de afgelopen 10, 12 jaar heel veel gebeurd. 12 ja. jaar geleden, in 2006... is een overgelopen Russische FSB-agent... een spion dus... Met polonium, een radioactief middel. Ja, Litvinenko, hè? Ja. En dan hebben we het echt over. Litvinenko. En dan hebben we het echt over niet over een moordaanslag. Dan hebben we het niet over een liquidatie in het centrum van, van, van Londen. Dan heb je het over. Je zou kunnen zeggen. Ja, gebruik maken van massavernieteringswapens. weliswaar tegen één persoon. Mm -hmm. maar die ook hele grote delen van de rest van de samenleving zouden kunnen treffen. Dat is één. Twee. Um, in Engeland is men denk ik ook buitengewoon geïrriteerd geraakt over het feit dat Rusland continu doet alsof de neus bloed, alsof men van niks weet, alsof men nergens mee te maken heeft, en zoals. Bijvoorbeeld ook aanvankelijk in de Donbass, in het oosten van Oekraïne, er helemaal geen Russen actief waren. En pas later werd toegegeven dat de Russische vrijwillige huurlingen mm. uh, aan het vechten waren. Ja. En dat is, denk ik, wat mede een rol gespeeld heeft in deze escalatie. Ja, die, die, het is buiten proportie in de zaak zelf, maar in de hele context is het begrijpelijk. Ja, maar en al die landen delen dan kennelijk de irritatie, want anders zouden ze niet allemaal meegedaan hebben. Nee, en dat is echt een groot wonder. En dat zou erop kunnen wijzen dat er ook een andere factor aan de, aan, aan, in het spel is. Namelijk dat men vooral wil laten merken aan Engeland... Hè, dat het toch in het proces van de brexit zit. Oh ja. Dat als het gaat om veiligheid... Uh, uh, de Westerse landen het Verenigd Koninkrijk... niet in de steek zullen laten, niet tegenstaande... Uh, die besluit, ja, dat besluit van Engeland om eruit te stappen... Heel Europa. kort tot slot. De, de dochter van Skripal die is kort geleden bijgekomen uit haar komen. Verwacht je dat dat nog invloed heeft? Nou, de, de dochter van Skripal is, is het grote object van Rusland. Rusland verwijt de Engelsen. Wij mogen er niet bij. Wij kennen de bewijzen niet. We mogen zelfs de Russische staatsburger Julia Skripal... Okay. niet bezoeken, hoewel ze een Russisch paspoort heeft. Je hebt nog tien seconden. dat kunnen gaan spelen. Dat nu de erbij mogen komen, omdat de Engelsen willen kijken hoe dat loopt. Oké. Okay. Hubert Smeets, journalist en historicus, dankjewel. Zometeen het laatste uurtje langs en onzeker Tot zo. NPO Radio 1 30 jaar geleden ontdekte iemand hoe je hommels in kunt zetten in de tuinbouw. Een nieuw commercieel product was geboren. Toen wilde eigenlijk iedereen van de ene op de andere dag wilde hommels hebben. Onze Hollandse hobbels vliegen de hele wereld over. Per vliegtuig.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 Nu in het müller Museum. De Messenas en de Verversbaas. Een fascinerende tentoonstelling over de artistieke relatie tussen Helene Krüller-Müller en Bart van der Lek. De bekroning van het De Stijljaar. Wegens succes verlengd tot en met 13 mei. NTO Radio 1.